Het is 4 uur, Bartel Walgemoet met het NRW-journaal. Snowboardster Cheryl Maas is bij de finale van het onderdeel Sloopstaal... op de Olympische Spelen onderuit gegaan tijdens de eerste run. Ze kwam halverwege het parcours hard en val nadat ze van een schans afkwam. Naast Maas vielen er nog meer deelnemers... mogelijk door de harde wind op de piste. Daardoor moest de start van de wedstrijd ook ruim een uur worden uitgesteld. Later vandaag is de tweede run van het snowboardonderdeel Sloopstaal... Team NL komt later vandaag ook in actie bij het schaatsen op de 1500 meter voor vrouwen. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Zelstra zei als VVD-fractievoorzitter dat hij Poetin in dienst buitenhuis had horen praten over het streven naar een groot Rusland. Tegenover de volkskant erkent hij nu dat hij niet aanwezig was. Hij zou hebben gelogen om de werkelijke bron van het verhaal te beschermen.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 Het Britse Koningshuis heeft in een officiële verklaring... meer details bekendgemaakt over het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Het paar trouwt op 19 mei om 12 uur middags in Windsor Castle. Na de plechtigheid maken ze een rijtour in een koets... om uiteindelijk weer terug te keren op het kasteel voor een receptie. In de verklaring staat dat prins Harry en Meghan er ontzettend naar uitkijken... om hun trouwdag met het publiek te kunnen vieren. Ook bedanken ze iedereen voor de gelukwensen... na de bekendmaking van hun verloving. Het weer nog winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten... kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Ook overdag is er kans op gladheid, vooral in de noordelijke helft van het land. Tussendoor is er zon bij ongeveer 5 graden. Dit was het NMES Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Met Teun Verstegen. Een uh, hele goede morgen. Het is maandag 12 januari 2018. Welkom bij uh, deze frisse start van je werkweek. Normaal zit hier dus, uh, Willem zei net al heel even, Thomas van Vliet. Maar die is lekker in Zuid-Korea. Dus op zich ook geen straf voor de Olympische Spelen. Dus zit ik hier. Uh, we gaan het zometeen onder andere hebben over wat een ensemble eigenlijk doet uh, tijdens een musical. Waarom op bol.com geen slagroompatronen meer verkoopt. En uh, wat er allemaal trending is op social media. Uh, eerst even schakelen met uh, Zuid-Korea, want uh, daar zit uh, Edwin Cornelissen bij. Uh, nou ja, Sheryl Maas is het hè, Edwin? Sheryl Maas, ja, wil sloopstaal, snowboarden, Hoe staat ze ervoor, want ze is net toch wel uh, stevig gevallen zo'n half uurtje geleden. Ja, dat was wel heel uh, fascinerend eigenlijk om te zien. Uh, ze ligt uiteraard niet op podiumkoers. Dat uh, wisten we al na die val. Ze is overigens een van de vele, vele snowboarders die ten val komt... in deze lastige omstandigheden. Met de wind die er staat. En uh, we hadden haar gezien onderaan de piste uh, toen ze klaar was. Ze had al die armgebaren van... ja jongens, wat is dit? En ik kan daar ook niks aan doen. Vervolgens heeft ze daar nog minuten lang... Gestaan. En alleen maar staan staren naar het scherm waarop je de andere rijders kon zien die nog in actie kwamen. En ook staan staren voor zich uit. En ik vroeg me af, wat gaat er nou allemaal door doorheen? We hebben er even heel kort kunnen aanschieten en ze zei dat ze baalde, dat ze heel erg baalde. Maar daarna uh, moesten we het interview afbreken, want dat mag je dan officieel allemaal niet en zo. Maar uh, ja, het gaf wel aan dat ze er flink de pest over in had. En wij vroegen ons af, gezien de lange tijd van denken, uh, of ze misschien overwogen om niet in actie te komen in de tweede rund. Terwijl ik er nu weer eentje echt keihard en val zie komen. Jeetje, zegt zijn er toch een hoop die, uh, die lelijk tegen het sneeuw gaan. Um, ja, we vroegen ons af, zou ze die tweede run toch in actie komen? Ja of nee? Nou ja, ze is uiteindelijk wel ...naar beneden gegaan en ik neem aan dat ze de lift wel weer naar boven heeft genomen. Er zijn nog uh, vier rijders te gaan in deze eerste run... ...en dan zullen ze gelijk gaan beginnen met de tweede run... ...dan zullen we dus zien of ze weer aan de start staat. Ik verwacht het eerlijk gezegd wel, maar uh, dat ze uh, verre van het naar haar zin heeft... ...op deze sloopstijl, onder deze omstandigheden, dat is wel duidelijk. Ja, het is eigenlijk een beetje een oneerlijke wedstrijd, zou je zeggen, Edwin? Uh, ja, nou ja, in zoverre, dat, ik weet niet of die wind daar op die piste continu voelbaar is. Als dat zo is, dan zou je zeggen, dan zijn de omstandigheden voor iedereen gelijk. Maar uh, ja, mijn ervaring de afgelopen dagen was wel dat het ook echt van die vlagen zijn die dan uh, ineens opkomen zetten. En ja, als je dan net van de schans afkomt en je krijgt zo'n vlag in je rug, ja, dan ben je helemaal uh, uit balans of uit de richting en dan gaat het helemaal mis. Maar het is echt onwaarschijnlijk hoeveel crashes we hebben gezien deze, uh, deze wedstrijd tot nu toe. Gelukkig nog niemand afgevoerd zien worden, maar je ziet ze soms echt hard klappen. Ofwel op hun rug, ofwel zoals bij Cheryl Maas, dat ze op haar buik naar beneden gleed een stuk. Uh, het zijn harde vallen en het zijn uh, Harde sporters, maar goed doorgaan, dat hoort wel bij hun, uh, bij hun ethos. Uh, alleen, ja, ze walen er natuurlijk verschrikkelijk van. En ze hadden waarschijnlijk gehoopt dat de organisatie in dit geval het lef had gehad om te zeggen... nou ja, uh, de omstandigheden zijn zo dat het onverantwoord is, dat het gevaarlijk is. Laten we dat toch maar weer opschuiven. Maar misschien zijn er dan toch ook alweer de commerciële motieven geweest die de overhand hebben gehad. Nou, we gaan het straks zien uh, als we voor de tweede keer naar beneden gaan. Edwin Cornelissen vanuit zuid korea dankjewel. En bij een nieuwe, frisse start van je werkweek... hoort natuurlijk een vooruitblik, maar ook een kleine terugblik. Dus we blikken heel even met je terug. Herken jij deze gebeurtenissen nog van de afgelopen week? Wat ons betreft is er echt niets tops of knuffeligs... aan de zaken die er zullen passeren. Het zijn kille, berekenende en medogeloze liquidaties geweest... die slechts onheil hebben gebracht en verderf hebben gezaaid. Er zijn een aantal staatsgeheime zaken die ik gewoon niet kan melden. Uh, dus nogmaals, ik begrijp het, maar ik kan er niet verder op ingaan, helaas. En het liefst zou ik van de daken willen schreeuwen. Maar dat kan niet. Anders zou het voor niks zijn geweest dat ik tien jaar heb gezwegen. Je kunt zeggen wat diplomatie, het afschieten van raketten door ook ongenuanceerde tweet van Trump nucleaire dreiging van het Noord-Koreaanse bewind en het stellen van economische sancties uiteindelijk niet is gelukt is de sport wel gelukt 5 4 3 2 1 0 official Ja, we doen ze dan. Je had ze vast herkend. Toch maar een beetje in de logische volgorde. Um, we begonnen natuurlijk met, uh, met Willem Holleder. Je hoorde Sabine Tammes van het Openbaar Ministerie. Daarna hoorde je Marco Kroon, die zo'n elf jaar na dato... zijn verhaal heeft gedaan over het doden van een Afghaanse commandant... die uh, hem eerder gevangen hield en martelen. Martelde, meer uh, wil hij niet delen en kan hij ook niet delen, zegt hij... omdat het uh, staatsgeheimen betreft. Je hoorde ook de Olympische Spelen, die zijn uh, net begonnen... Um, Nederland doet het heel goed. En uh, Korea doet onder één vlag mee. En ja, dat is natuurlijk ook wel goed nieuws. Misschien onderweg naar, uh, naar het vredesproces. De Funky uh, Falcon Heavy werd gelanceerd. En ja, we eindigden met de carnavalskraker van het jaar. Hallo allemaal, geïnspireerd op uh, natuurlijk de Luizenmoeder. <middels> En uh, nou ja, we draaien ook een beetje muziek in deze nacht. Uh, dit is een plaatje. Het is afgelopen vrijdag uitgekomen. Het is een van mijn favoriete bells, De nieuwe bands, de nieuwe zinger van Eels. Today's The Day. Ja, ze komen wel naar Nederland, uh, maar dat is dan zo'n band... die eigenlijk geen scoort, uh, maar toch binnen no time... Uh, een grote zaal weet uit te verkopen. Dus uh, nou, het heeft geloof ik een halve dag geduurd. Toen was het Tivoli in Utrecht uitverkocht voor, uh, door deze band. Het was uh, Eels en hun nieuwe single, Today's the Day. Bol.com. Zij zijn uh, gestopt met de verkoop van slagroompatronen... of zoals ze tegenwoordig beter bekend staan, de lachgaspatronen. Ze worden veel door jongeren gebruikt als relatief lichte drugs... De effecten daarvan op lange termijn uh, die lijken echter gevaarlijker dan gedacht. Wordt Marjolein Verbeek, uh, Verkerk van Bol.com? Die legt uit waarom Bol.com ze inderdaad niet meer verkoopt. Ja, We zien dat er al langer gediscussieerd wordt over het gebruik van die, uh, van die lachgaspatronen. Um, er zijn ook verschillende onderzoeken naar gedaan. En, en daar zijn we ook van op de hoogte. En dat was voor ons reden genoeg om het uh, op dit moment niet meer te verkopen. Nee, tot voor kort kon je ze online bestellen in hun uh, woon- en keukenassortiment. Maar uh, het, dat was uh, nou ja, toch niet bepaald een bestseller. Nou, het is een product wat niet heel veel werd verkocht. Het is niet te vergelijken met, met artikelen die heel populair bij ons zijn. Maar we zagen wel dat ze werden verkocht En vanuit onze kookwinkel. Dus het kan heel goed zijn dat ze echt werden gekocht... Uh, voor slagroom spuiten, maar zeker weten we dat natuurlijk niet. Nee, en of we straks uh, ook meer winkels zullen volgen... en uh, die ook de lachgaspatronen uit de verkoop halen... dat durft Verkerk niet te zeggen. Ja, het is natuurlijk aan iedere winkel voor zich welk besluit zij nemen. Uh, wij kijken vooral naar wat we zelf belangrijk vinden... en, en hoe we daar het beste mee kunnen omgaan. Uh, er zijn natuurlijk fysieke winkels uh, die kunnen besluiten om... Uh, om een minder aantal per persoon te verkopen, dat ligt bij ons een beetje anders. En daarom hebben we besloten dat we het gewoon helemaal uit onze winkel halen. De lachgaspatronen zijn niet het eerste product waar de webwinkel de verkoop heeft gestaakt. Um, nou, in principe kom alles tenzij het volgens de wet niet mag. In een ja, enkel geval maken we daar een uitzondering. Uh, zo verkopen we ook geen artikelen met echt bond zijn er bestrijdingsmiddelen die voor de tuin worden gebruikt... Uh, waar, waar ook echt vraagtekens bij worden gesteld of dat echt wel goed is. En dat zijn ook artikelen die wij niet meer verkopen. Nee, ja, mocht, een, mocht je nou echt niet kunnen carnavallen... want ja, dat duurt toch nog twee dagen zonder lachgasballonnetje... dan zijn er nog genoeg plekken waar je dit wel legaal kan kopen... maar wel op eigen risico natuurlijk. Ja, het is zeker aan mensen zelf. Wij gaan ook niet bepalen voor de 8 miljoen klanten die wij hebben... wat, wat goed of fout is. Uh, maar we kunnen wel besluiten als we zien dat echt iets omstreden is en dat het misschien wel gevolgen heeft uh, voor de gezondheid van mensen... dat het meer aan ons is om dat te verkopen... maar dat misschien andere plekken daar een, een betere, betere plek voor zijn. Nee, ballonnen kan je overigens nog wel steeds bestellen bij bol.com. Bij uh, grote theaterstukken en musicals... werken er altijd heel veel mensen achter de schermen. En dat zijn er echt veel meer dan je denkt. Die zijn uh, minstens zo belangrijk uh, voor de uitvoering... dan de hoofdrolspelers. Vandaar dat we in onze serie Achter het Toneel... eens gaan kijken bij de onbekende theatermensen. Tijd om ze eens wat meer bekendheid te geven. En daarom stuurden we onze verslaggever Ruben van Haften op pad. En hij ging naar het Circus Theater in Scheveningen. Daar praat hij met Gitty Brengers... en zij zit in het ensemble van The Lion King. Tenminste, dat zou je zeggen dat je dan gaat horen, toch? Ja. Ja. Hoe vindt u de show tot nu toe? Ik vind het geweldig. Heel mooi. Ik geniet enorm van deze voorstellingen, ja. Wat vond je eigenlijk van Getty Pregers? Van wie zeg je? Nee, sorry, ik ben niet zo heel erg thuis in de theaternamen. Uh, Gitti en, uh, ik ben Gitty Pregers en ik ben ensemblelid ensemble Swing in de Lijning en understudy van Rafiki. En wat is dat precies, een, een understudy? Wat doe je dan? Uh, ja, het zijn natuurlijk inderdaad twee dingen die ik doe. Want ik ben allereerst swing. En uh, swing van het ensemble houdt in, dan wel van het zangensemble. Uh, dat ik in onze show ken ik vijf verschillende tracks vijf verschillende zangtracks, dus vijf verschillende plekken. daar moet ik alle zang van kennen, alle pasjes van kennen, uh, en uh, die kan ik overnemen wanneer zij ziek zijn, vrij zijn, uh, uh, of zelf een andere rol spelen. en een studie houdt in dat je een van de rollen die dus normaal gesproken zes dagen in de week, acht shows uh, op de neus staat. maar ook die moeten vrij kunnen nemen. en uh, uh, die zijn wel eens ziek helaas, en dan neem ik dat over. dus je bent zowel een kleinere rol als een uh, hoofdrol Gewend, waar gaat eigenlijk je ja. voorkeur naar uit? Oeh, dat, dat vind ik een lastige vraag. Dat, ik, ik heb niet echt per se een voorkeur omdat ik het namelijk allemaal zo leuk vind. En de reden dat ik hier in de Lion King het zo ontzettend naar mijn zin heb... is omdat het, mijn plek is zo divers. Ik doe namelijk echt letterlijk en figuurlijk elke dag iets anders. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Een voorkeur heb ik niet echt. Tuurlijk is het fijn om af en toe ervoor te staan... Maar in het ensemble is net zo leuk, want dan heb je de mogelijkheid om iets samen te maken met andere mensen. Ja. En, en, en dat als één geheel, want eigenlijk kan je het, het ensemble ook als personage zien, alleen zijn het er toevallig een heleboel. Ensembleleden worden eigenlijk vaak een, een, een beetje onderschat, dat wordt vaak als wat minder gezien dan de hoofdrollen. Wat vind je daar eigenlijk van? Nou kijk, ik snap het, want ze zien het niet, 1, 2, 3. Mm -hmm. Want het is natuurlijk logisch dat als je ook bij deze show... in eerste instantie een Rafiki ziet staan... dan denk je, oh, zij is de hoofdrol. Alleen, deze show is dan vervolgens wel gelijk echt het postervoorbeeld... van dat een musical, een show, niet zonder een ensemble kan. Want ja. het ensemble is echt letterlijk en figuurlijk het canvas waar deze show op geschilderd wordt. En, en als je hier het ensemble niet zou hebben... Nou, dan zou er echt niks meer overblijven. Nee. Dan, dan, dan kunnen degenen die op de voorgrond zijn nog zo fantastisch zingen. Maar dan heb je eigenlijk gewoon een concert. Het, het, eigenlijk is het ensemble een personage. je dus het maar zo moet zien... Ja. het is net zoals dat in deze show dan... Rafiki of Scar of Sazoe. is een personage. Alleen zijn we dat toevallig met meerdere tegelijk. Wat wil je eigenlijk aan elke acteur of actrice meegeven die nu luistert... en die uh, net begint dan aan zijn uh, acteursleven, zijn carrière? Het is vooral heel erg belangrijk dat je weet dat het heel speciaal is als je hier mag staan. En uh, koester dat. Dat vind ik heel ja. belangrijk. Ik, ik, ik ben ontzettend bij... Ik heb, ik heb, toen ik deze show voor het eerst ging doen, zei ik... Ik riep toen altijd, als de Lion King komt, dan wil ik daarin spelen. En dat heeft mij zeven audities gekost. Sommige mensen doen daar nog veel langer auditie voor, maar ik heb het wel gekregen. Dus het is af en toe dat je het idee hebt dat je denkt, ik ben niet belangrijk genoeg. Maar dat is niet waar. Dat is pertinent niet waar, want het is gewoon heel erg belangrijk om als ensemble juist dat bedje, dat canvas te zijn, die uiteindelijk gewoon de show maakt. Het was de tweede bijdrage in een serie van vier. Dus voorlopig blijft onze verslaggever Ruben nog wel even wonen in het Circus Theater. Volgende week gaat hij opnieuw in gesprek met iemand achter de schermen... die misschien wel belangrijker is dan de acteurs op het podium. Wie dat is, ja, dat hoor je natuurlijk volgende week. In uh, Fries kijken we ook altijd even wat er op de sociale media gebeurt... Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ten. Jij houdt dat uh, vanochtend voor ons in de gaten. hè? Zeker. Um, nou ja, moet wel veel Olympische Spelen zijn, toch? Het gaat uh, voornamelijk over de Olympische Spelen, absoluut. Ja, want uh, bijvoorbeeld gisteren natuurlijk de dag van Sven Kramer. Ik weet niet of je het uh, live gezien hebt. Ja, ik was op tijd mijn bed uit. Ik ja. dacht, ik moet dat toch zien. Ja, precies. Het is uh, zijn derde gouden medaille geweest op de vijf kilometer op rij. Nog een keer. Dus uh, dat is uh, ja, geloof ik Hij was, hij koor, was een van de twee gisteren die, uh, die dat voor elkaar kon krijgen. Kijk eens aan. Er was ook nog een rode die het kon lukken. Oh, oké. Okay. is niet gelukt. Oh, ah, nice. <laughs> nou ja, dat is extra mooi voor Sven natuurlijk. Zeker, dat doet hij goed. Maar het mooie was dat uh, Barry Smit op Twitter... toen met de idee kwam om uh, met Sven en zijn vriendin... ex-hockeyer uh, Naomi van As... Niet zwanger. Uh, nee, niet zwanger. <laughs> maar hij zegt dus wel, uh, deze Barry Smit op Twitter... Uh, ze zouden een fokprogramma moeten beginnen... want dan pakken we over 20 jaar goud bij het ijshockey... Ja, het zou is, het zou tijd kunnen worden. Hè? Ja, ja hoor, precies. Waarom niet? Oké, okay, en dan, uh, ja, ik weet niet of je hem al uh, gezien hebt uh, live of uh, teruggekeken. De Luizenmoeder van uh, afgelopen Voor de avond. helft. Voor de helft. Dus uh, hashtag geen spoilers. Oké, okay. oh, okay, nou, nou ik, een klein beetje misschien. Okay. Ja, dan weet je het al dat uh, de basisschooldirecteur uit de Luizenmoeder een nieuw idee heeft. <laughs> namelijk de Winterklaas. Hij heeft eigenlijk het Sinterklaasfeest een beetje aangepast om zo dan echt niemand tegen de schenen te trappen. Um, Mensen op uh, Twitter gaan hier uh, ja, massaal op reageren. En Teun, als ik bijvoorbeeld dit zeg: Dit vind ik heel gek. Dit vind ik heel typisch. Welk personage doe ik dan na? Het moet bijna Juf Angst zijn, toch? Ja, natuurlijk. Inderdaad. Ja, ja, het is, uh... <laughs> ja, verder tweet bijvoorbeeld uh, Luke Mentink erover. Die zegt: De luizenmoeder weet uh, de Zwarte Pieten discussie naar een heel nieuw level te tillen. Heerlijk avondje. Dus uh, oh. dat was het zeker. Uh afgelopen avond. En dan gaat Twitter ook los, want Kensington Palace... heeft via een officieel statement laten weten... hoe de grote dag, het huwelijk van... Prins Harry en Meghan Markle... er op 19 mei gaat uitzien. Het stel trouwt die dag... in Windsor Castle... en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. En ja, hoe kan het ook anders? Na de plechtigheid maakt het paar... een rijtour in een koets... om uiteindelijk dan weer terug te keren op het kasteel... waar dan ook die receptie is... Kortom, dat wordt een sprookje natuurlijk. Het moet wel fantastisch ja. worden. Ja, de aankondiging was al groot, dus nou... Ja, zeker. Oh, goed, ja. Voor iedereen zonder uitnodiging niet getreurd, want het huwelijk wordt uh, natuurlijk ook rechtstreeks uitgezonden op tv. Zou je dat willen? Dat jouw huwelijk rechtstreeks wordt uitgezonden uh, op tv? Nee. Nee, nee. nee. nee. Ik ook niet. Ik, <laughs> dankjewel. dank je wel. We gaan door met carnaval. Want we zitten op dit moment midden in, carnavals, in de carnavalsperiode. Het is in het feest, daar dansen ze niet alleen. Ze gaan ook prachtig verkleed en bouwen echt de allermooiste wagens... Um, maar, en dat is te zien in de, in de optochten. Maar hoe zit het eigenlijk met de voorbereidingen van die optochten? Wij stuurden verslaggever Noemi erop uit... en uh, zij bereiden samen met een, andere, uh, met, met een hele club zo'n wagen voor... in een typisch carnavalsdorp in Limburg. Oh, oh, Zwarte kip. Zwarte kip en gehaktballetjes en tomatensaus. Ik ben de moeder ja, van uh, Anne. Ja. En uh, hier thuis gebeurt het allemaal? Ja, meestal wel. Ja. Elk, uh, elk jaar, zondags, komen ze allemaal hierheen voor te sminken. En ik zorg dan uh, dat er eten is en alles. Broodjes, uh, klaar. En gehaktballetjes en tomatensaus. Dus uh, 4,5 kilo. <laughs> Want dat gaat er allemaal in, ja? Ja, meestal wel, ja. Want ze hebben ook meestal hebben een kater van zaterdags. Dus uh, daar hebben ze wel zin in wat hartelijks. En ja, ze passen hier wel met z'n allen in huis? Ja hoor. Dat zie je wel. Gewoon allemaal aanpassen. Wat aan de kant schuiven, dan gaat het wel vanzelf. Dus dat uh, is toch gezellig? Inmiddels wordt hier uh, gepancaked. Er zit een hele rij met mensen en die worden beurt gepancaked. Waarom moet dat gebeuren? Dat is eigenlijk een soort onderlaag om ervoor te zorgen dat je huid beschermd is. En dat, uh, dat je straks de smink er goed uh, af krijgt. En jij wordt zo meteen ook gepancaked? Ja, ja. De onderlaag wordt zo erop gedaan en dan kunnen we eigenlijk door met, uh, met de groene en blauwe laag. Die komt er heen. En uh, ja, dat is eigenlijk dan de bedekking van het gezicht. En vervolgens gaan we echt met, uh, met de kwasten werken. Hoe ziet precies jullie uh, gezicht eruit? Wat stelt het voor? Het uh, is meer een galaxy-achtergrond. Met sterretjes en rare alien -ogen en wat planeetjes erop. We zijn nu bij het precisiewerk aangekomen met sterretjes. Hoe gaat dat? Ja, Top, <laughs> Met een soort van schabloontje uh, verf je de sterretjes op het gezicht... Ja, een schabloontje en een klein sponsje en dan deppen we, we zo'n sterretje op het gezicht. En hoeveel moet je er nog? Uh, 19 personen, keer. Hoeveel sterretjes? 7 sterretjes dus. Dus dat is... Um... Even tellen. Dat veel. is even tellen. Dat is veel. Want ondertussen wordt er ook gewoon Olympische Spelen gekeken. Ja, dat is uh, bij elkaar. De Olympische Spelen en de carnaval. We moeten dat ook allemaal... Gewoon combineren? Alles combineren samen. Dus uh, de carnavalsmuziek met de Olympische Spelen is toch geweldig? Er wordt hier een uh, pak aangetrokken? Jij wordt een, een t-shirtje aangetrokken. Uh, dat hebben ze helemaal uh, vol met, uh, met, met glitters en met verf uh, gemaakt. En nu is het een beetje stijf. Maar nu gaat het alweer. Yes. Ja, dus eh... Uh, ja. En wat is dat ding wat er overheen komt zometeen? Uh, een van de hana's. zilverfome hana's. En dat hebben jullie allemaal zelf gemaakt? Ja, alles zelf gemaakt. Oké, okay, de glitters gaan nu aangebracht worden. Nou, dat was het laatste toch? Voor ja. het pak? Ja. Rob die is helemaal klaar, alleen nog even de pruik op. En dan, uh, dan kan, kan hij de mee... wagen ophalen. Yes. <laughs> dat is de wagen? Ja, ja, dat is de wagen. En een tractortje. Dus we uh, zullen de lampen zelf even maken, Dan. Uh... Hij ziet er mooi uit. Het is een enorme gekleurde wagen met uh, aliens erop. Ruimteschepen. Gemaakt van papier maché. Dus uh, het mag niet te hard gaan regenen, want dan uh, verzuipt hij. Oké, okay, de tractor gaat nu aangezet worden. Yes, die moet nu worden aangesloten aan de wagen. Zo'n kleine tractor kan zo'n grote ja, wagen zijn. Ja, die kleine is sterk genoeg voor, uh, voor die grote wagen. Ja, gaat prima. Ja. We zijn er klaar voor. Nu gaat lekker Carnaval gevierd worden in Pijlveld Limburg. En uh, de voorbereidingen van uh, Carnaval die hebben in dit geval, uh, nou, toch wel zijn vruchten afgeworpen, uh, kan je zeggen. Want uh, uh, de, de, de wagen heeft gewonnen in, uh, in Limburg. Dat is toch fantastisch? Uh, ik kijk even, kunnen we naar. Uh, ja, we kunnen naar Chang. Edwin Cornelissen, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Kijk. Want het moment is aanstaande dat Sherry Maas weer uh, gaat starten. Er komt nu een Japanse uh, over de streep zo dadelijk. En die, uh, uh, die is gevallen. Uh, ze is niet de enige. Ik heb ze allemaal zien vallen tot nu toe in deze tweede run. Hoeveel en zijn uh, soms zelfs. We hebben er vijf gehad nu. Uh, zij is de zesde die in actie komt. In de eerste run is ze als achttiende geëindigd. Maar dat zegt allemaal niks. Want uh, uiteindelijk telt gewoon je beste run. Dus als ze nu een super run zou neerzetten. Dan zou ze toch nog uh, flink kunnen klimmen in het klassement. Uh, om op het podium te komen moet ze wel uh, in de 70 punten scoren. Dat is heel veel. Uh, ik zie er daar trouwens bovenaan staan. Ze geeft eventjes uh, de box naar de camera. Ze heeft uh, de regenbooghandschoenen trouwens weer aan. Die ze in Sochi ook aan had. En waar toen zoveel om te doen was. Hè. Ze zou er een statement hebben gegeven. Maar uh, dat speelt hier in Korea allemaal niet zo erg. Ja, Cheryl Maas, ze gaat beginnen aan haar uh, tweede run. Hopelijk voor haar valt het nu met de wind wel mee en uh, weet ze in ieder geval op de been te blijven. Ze gaat over de rails, dat gaat allemaal goed. Dat is ook nog niet het moeilijkste deel van uh, die afdaling. Komt er nog een rails aan, daar gaat ze ook goed overheen. Ja, die uh, landt ze keurig, maar het venijn zit hem natuurlijk in die schansen. Dat hebben we ook daarnet gezien toen ze echt een flinke klapper maakt hoor. Hier nog een rails en dan komt het gedeelte met de schansen er straks aan. Dan gaat ze vliegen. Deze is nog vrij simpel, blijft ze goed op de been. Maar en dan gaat ze vliegen door de lucht. Dit is een hele lastige, Het ziet er mooi uit. Maar hoe landt ze? Oh, weer op de rug in dit geval. Weer een val en weer die armen van oh, oh, oh. Wat is dit toch? Het is uh, de tweede run, de tweede val voor haar. En ze is bepaald geen uitzondering hoor. Er vallen er veel, er vallen er heel veel. Ik denk dat haar weinig te verwijten valt in dit geval. Het heeft alles te maken met die wind. En uh, ja, misschien, misschien had de organisatie toch gewoon moeten zeggen. Dit is niet verantwoord en het is gevaarlijk. En misschien is het ook gewoon voor het plaatje niet goed om te zien dat zoveel van die 26 deelnemers ten volkomen. komen. Shiro Maas overkomt het dus twee keer. Ontzettend jammer voor haar. Derde Olympische Spelen. Twee keer al een mislukking gehad. En ze had gehoopt dat het uh, dit keer goed zou eindigen. Nou ja, de eerste keer was niet echt een mislukking overigens hoor. Dat stond ze wel in de finale van de halfpijp. Maar eigenlijk wist ze zich niet tot het podium... Uh... ...te boarden. De tweede speler in Sochi... ...die waren wel echt een deceptie. Daar ging het allemaal mis op de sloopstel. En nu dus opnieuw... ...ja, ze blaast eens eventjes uit... ...en ze schudt eens met het hoofd... ...en ze doet haar tong eens eventjes naar buiten... ...van wat is me toch weer overkomen hier. Maar zoals gezegd, ze is niet de enige. Je voelt het ook beneden hard, hard waaien. En uh, dat is toch een, uh, een spelbreker geweest... ...hier in uh, Pyeongchang. Ontzettend jammer voor de competitie... ...ontzettend jammer voor Sheryl Maas... ...maar het is niet anders. Ze heeft nog wel een tweede kans tijdens dit toernooi om haar kunnen te laten zien dat dus ze op een ander onderdeel... dat is een enorm hoge schans waar ze daar vanaf gaan... en waar ze ook al die prachtige draaien en twists laat zien. De Big Air noemen ze dat. En die staat later dit Olympisch toernooi op het programma. Nou, hopen voor heel Maas dat het dan uh, die tweede kans wel uh, beter wordt. Edwin Cornelis, zelf vanuit Pyeongchang. Dank je wel. En uh, het is nog maar een paar dagen voordat het Valentijnsdag is. En om alvast in de stemming te komen... was er afgelopen, afgelopen week de première van de film Fifty Shades Freed. Dat is alweer de derde film uit de reeks... over de gepassioneerde relatie tussen Anastasia en Christian Grey. De film die zorgde de afgelopen jaren door de vele seksscènes... over veel ophef. Ook uh, wordt uh, elke film kapot. Pot gemaakt werkelijk waar door de recensenten, omdat het uh, toch echt wel vrij weinig verhaal heeft. Maar uh, ja, de zalen zitten nog steeds vol. Daarom ging verslaggever Antoinette van der Weert uh, naar de première om eens uit te zoeken hoe dat zit en de bezoekers echt letterlijk het hem van het lijf te vragen. Er staat een paaldanspaal met ontzettend mooie vrouwen eraan. Natuurlijk is de eerste rij bezet door allemaal uh, mannen. Maar daarachter staan alleen maar vrouwen. Er komen ook allemaal lekkere hapjes voorbij. Niet alleen maar mannen, maar ook echt sushi. Wat vindt u zo leuk aan de film? Ja, ook alles. Als je de ene hebt gezien, wil je ze allemaal zien. Ik heb de eerste gezien met mijn moeder. En dat, dat is niet, niet aan te raden aan niemand. Niet dat je, dat je films kijkt met je moeder. Of in ieder geval deze films. Het verhaal, het verhaal zelf is heel mooi. is intiem. Heerlijk naam te kijken. Het is een hartstikke mooie film. Ik ben er 1 en twee ook al geweest. Kijk, mijn vrouw die is nu naar die film toe. En die komt straks thuis. nou De hele kamer zoet er al wat even... Uh... Tot de slaap ik allemaal rekening trok, hoor. Het is te hopen, dat we de film af kunnen kijken, Sampjes. Houdt u het wel een beetje netjes in de zaal? Want wij zitten er ook nog. Eh, we proberen het wel. Je gaat naar deze film voor de seks. Het is een soort van... Nee, ook wel voor het romantische verhaal. En hoe zij zichzelf overgeeft. De diepgang. Ja, nou, vooral in de diepgang in haar, ja. Het is eigenlijk gewoon een soort burgerlijke manier om porno te kijken. Dat de film niet per se een aanrader is, dat uh, wilde Antoinette uh, je nog wel heel even meegeven. Nou, en uh, voordat je straks... Het is inmiddels, hoe laat is het? Nou, één minuut over half vijf. Voordat je straks echt de dag ingaat... is het natuurlijk wel lekker om te weten... Uh, met wat voor maandag je te maken hebt. 12 februari is het, ook in China trouwens. Ja, dat zeg ik er maar even bij. Want precies 106 jaar geleden... stapten ze over uh, op de kalender die wij nu gebruiken. Uh, eerst deden ze daar alles met de maankalender. Hier in uh, Nederland worden vandaag uh, de winnaars van de Edison Popprijs bekendgemaakt. Onder andere. En uh, daar start straks uh, de voorverkoop van uh, dit concert. De brandweer in het vuur. Nee, ni niet van uh... Wacht even jongens, want het uh, van dit concert. Come Ja, dit is Justin Timberlake. Hij komt deze zomer naar de Ziggedom en naar de Gelgedom. Maar er is meer. Vandaag wordt er met een boel bekende Nederlanders een hommage gebracht aan Guus Verstraten. De bekende tv-regisseur die vorig jaar plotseling overleed. Hij was de man van Simone Kleinsma en verantwoordelijk voor onder andere deze shows. Want engelen bestaan niet. Ja, als je denkt wat hoorde ik daar allemaal, dan was het Rons honeymoon quiz, de surprise show en wedde dat in het museum voor beeld en geluid maken ze vandaag een soort theatershow voor hem. En verder is het vandaag de verjaardag van Ad Melkert, de oud-politicus, die wordt 62. Sanne Wallis de Vries, die wordt 46, maar ook deze niet te onderschatten zanger is jarig. I can't Michael McDonald, hij zong ook onder andere in de, de, de Doobie Brothers. Hij wordt 66 vandaag. En uh, natuurlijk uh, is het de ene laatste dag van Carnaval. Het is Darwin-dag vandaag, omdat het zijn uh, geboortedag is. En het is ook uh, de internationale dag tegen de epilepsie. Maar ook de dag dat ze in het stadhuis, uh, het stadhuis van Leiden ooit bijna tot de grond toe uh, afbranden. De brandweer ging het vuur met groot materieel te lijf. Maar het historische gebouw brandde helemaal uit en alleen de gevel bleef nog staan. Want het was zo koud dat het bluswater direct bevroor. Het is precies 89 jaar geleden dat het pand vlam vatte... omdat de werknemers de avond al, van tevoren alvast de kachels aan hadden gezet... zodat ze het de volgende ochtend lekker warm zouden hebben. Eh, tja, dat liep dus echt net even anders. Het bluswater bleef als enige nog wel overeind staan. Tot zover mijn blik op 12 februari. Eh, mocht jij zoiets hebben van... nou, je bent toch echt wat vergeten? Laat dat dan vooral weten. Dat kan je doen via de gratis Radio 1-app... Of door ons even te bellen. Dan uh, gaan we naar uh, onze columnist. Een avondje naar het voetbal uh, toe gaan. Dat is voor veel supporters iets om naar uit te kijken. Uh, met jong en oud naar het stadion om je sporthelden te zien schitteren. Onze columnist Matthias Boerendans neemt ons in een column mee... naar uh, een wedstrijd waar hij deze week uh, was. En uh, waar hij leerde dat het misschien eens rekeningen mee moet houden... wie er nog meer in het stadion zitten. Oeh, het is koud, maar niemand lijkt zich hier druk om te maken. Om me heen zie ik alleen maar mensen die op geen enkele manier... gestructureerd in de rij staan voor het loket waar we zo doorheen moeten. Ouders, kinderen, opa's en oma's, allemaal staan we in diezelfde rij. Allemaal willen we het stadion in en het lijkt alsof we allemaal loket 52 moeten hebben. De fans houden zich bezig met het oefenen van de liedjes. Na twintig minuten ben ik aangekomen bij het loket... en laat ik vol trots mijn barcode scannen via mijn telefoon. Sorry meneer, wij mogen helaas geen kaartjes scannen via de telefoon... zegt de loketmedewerker. U kunt naar de klantenservice om uw kaartje met code uit te laten printen... en mag dan weer bij me terugkomen. Even, denk ik. Ik had ook voor de televisie kunnen gaan zitten. Had ik al dit gedoe niet gehad. Ik baan mijn weg terug door het zingende publiek... en loop naar de klantenservice. Ondertussen houd ik er al rekening mee dat dit Noah eventjes kan gaan duren en dat ik misschien wel een gedeelte van de wedstrijd zal gaan missen. Ik raak steeds minder gemotiveerd. Aangekomen bij de klantenservice sta ik na nog geen minuut weer buiten met een geprint ticket in mijn handen. Ik voel me weer goed en ik heb er weer zin in. Ik sluim me aan in de rij en zie eigenlijk direct dat de rij twee keer zo lang is geworden in de tussentijd. Dat wordt nog even eventjes wachten voordat ik naar binnen kan. Aangekomen bij het loket laat ik met een glimlach op mijn gezicht mijn geprinte kaartjes kennen. De loketmedewerker herkent mij niet eens meer. Zoveel gezichten heeft hij al gezien vanavond. Gelukkig, ik mag naar binnen en ik ga zitten op stoel nummer 14, rij nummer 9. Links van mij zie ik het vak met de uitsupporters. En rechts van mij zit een jochie van een jaar of zes, denk ik, samen met opa. De wedstrijd begint. Ik kijk even naar rechts en zie het Jochi glunderen van geluk. Hij mag vandaag zijn uh, idolen gaan bekijken. Dan kijk ik naar links. Het vak met de uitsupporters. Ook allemaal glunderende gezichten, maar dan van volwassenen. De wedstrijd voortuit en niemand lijkt zich nog wat aan te trekken van de kou. De supporters zingen hun ploegel toe en het jochie kijkt stralend naar zijn voorbeelden. Lang blijft het 0-0, maar vlak voor tijd scoort het thuisspelende team de 1-0... tot groot geluk van het thuispubliek en het kleine jochie... Kijk naar rechts, samen juichend met opa laat hij bijna zijn bakje patatjes vallen. Dat ging maar net goed, zei opa. Ik kijk naar links, de uitsupporters zijn woedend. Er worden flinke meppen gegeven tegen de tussenwanden en er wordt met van alles gegooid. De stewards doen hun uiterste best om de volwassenen rustig te krijgen, maar dit gaat niet heel makkelijk. Het jochie kijkt wat angstig naar het uitvak en snapt het niet. Dan roept opa ineens: Kijk, wat een goede actie zeg! Het jochie is weer helemaal gefocust op de wedstrijd en legt zich neer bij het gedrag van de volwassenen. De scheidsrechter fluit af. Het blijft 1-0 en het jochie is enorm blij en geeft Open een High Five. Glunderend lopen Open en het jochie naar de uitgang en passeren het uitvak. Op dat moment steekt de volwassen man een middelvinger op naar het jochie. Hij schrikt en kijkt Open aan. B -b -b waarom is die meneer zo boos? Vraagt hij. Open zegt: Ach. Trek er maar niks van na, jongen. Sommige mensen kunnen na eeuwen niet zo goed tegen hun verlies. En onthoud, het is maar een spelletje, jongen. Dan verdwijnen ze in de menigte. En ook ik ga richting huis. Ik heb geen groot niet zoveel in meegekregen. En het voelt alsof ik een wijze les gekregen heb die voor iedereen geldt. Want onderweg naar huis is het enige wat door mijn hoofd gaat. Het is maar een spelletje, jongen. Het is maar een spelletje. Het is inderdaad maar een spelletje. Je hoorde een column van uh, Matthias Boerenans. Ja, en dit is het uh, tijd om te schakelen met uh, Korea. Want uh, normaal zit op deze plek Thomas van Vliet. Maar uh, Thomas? Ja, goedemorgen. Je, ben... goedemorgen. Je bent nu aan de andere kant van de wereld. Ja, dat klopt. Ik. Uh, anjong moet ik eigenlijk zeggen. Dat is, uh, uh, hallo heb ik geleerd in het Koreaans. Ik, ik zit in uh, Gangnung, uh, uh, dus uh, voor de Olympische Spelen. Uh, met uitzicht op de bergen. Oh, lekker. Ik zei dat het ook de bergen waar Shirule uh, Maas uh, nou toch twee keer onvertuinlijk ten val is gekomen? Ja, ik, ik, ik moet bekennen, ik weet niet... Ik, ik... Ik verbeeld me in dat dat de bergen zijn. Ja, S'avonds zie ik er ook lampjes in en ik ah. verbeeld me in dat dat dan de pistes zijn. Maar dat is ongeveer een kleine 30 kilometer hier vandaan. Het is een, ja, misschien een beetje verwarrend, maar dat uh, Pyeongchang, dus het gebied, of dat is de stad waar de bergsporten zijn, daar is het Olympisch Stadion. En in Gangnung, dat ligt dan aan de zee, uh, daar zijn alle ijsporten. Dus hier zijn natuurlijk geen bergen nodig daarvoor. Sterker nog, die zijn vrij irritant met het uh, schaatsen. <lacht> dus ze hebben een vlak stuk uitgekozen. Het is een vrij grote stad, 200.000 mensen uh, aan, aan, de, uh, aan de zee. Uh, ja, en, daar, en daar zitten wij, daar zit de meeste pers ook, daar is het, het Holland Huis. Uh, ja, voor de Nederlanders is hier het meeste te doen. Ja. Want even voor de duidelijkheid: jij bent er vooral om de collega's van Radio 2 in dit geval bij te staan uh, met ja. het verslag van de Olympische Spelen. Ja, precies. Ja, ik werk uh, voor Radio 2 en Radio 1 en uh, voor Radio nou. 2 zit ik nu hier. Ja. Ja. Um, dan is het goed dat je ook in Gangnung zit, want daar doen de Nederlanders het toch het beste uh, qua schaatsen, qua, qua uh, uh, skiën en zo hebben we minder in te brengen. Ja, dan hebben we Cheryl Maas natuurlijk op een snowboard... waar het niet heel goed mee gaat. Ik denk dat dat komt door de wind, want nou, het is hier koud. Het is hier ja, min 5, min 6, denk ik. Maar door die wind lijkt het ongeveer uh, ja, uh, 0 graden Kelvin. Uh, het, uh, het gaat door merg en been, die wind. En ik kan me voorstellen dat dat op de, daar in de bergen nog een tikje erger is. En snowboarden en wind, ja, het is niet voor niks... dat heel veel uh, de om afgelast is en zo. Dus, yeah, yeah. Hoe, hoe is het met het aantal Nederlanders uh, bij jou? Zijn we een beetje goed nou, vertegenwoordigd met onze uh, oranje fietsen en zo? Ja, dat, dat, is, dat is grappig. Uh, je ziet inderdaad oranje fietsen. Die zijn met NOC en NSF meegekomen. En uh, mensen van de, ja, van de, van de staf en wat uh, van de, de, de media mensen die er echt bij horen. En natuurlijk de, de, de, ja, uh, de, de begeleiders en zo. Die fietsen dus op oranje fietsjes hier rond. Um, winterspelen, er zijn altijd vrij veel Nederlanders. Uh, nu wat minder dan normaal. Heel veel Koreanen. Maar als je hier rondloopt en je ziet mensen die niet Koreaans zijn... dan zijn dat heel vaak Nederlanders. En dat valt wel op. <laughs> Dus het oranje komt er dan toch wel eh, regelmatig bovenuit? Ja, dat sowieso. We uh, waren gisteren, of nee, een paar dagen geleden, waren we uh, uh, heel erg lekker aan het eten hier. Je kan uh, koreaans barbecueën, kost helemaal niks. Krijg je een lapje vlees en dan wordt er gegrild en allemaal lekkere hapjes erbij en zo. Um, en dan ben je voor minder dan een tientje ben je klaar. Dus dat, dat, dat is echt heel fantastisch. Aanrader, um, mocht je hier in de buurt zijn. Nou, en daar, daar er zat een tafel met allemaal mensen uit, uit Zuid-Afrika, uh, Engeland... en volgens mij ook een paar Amerikanen, Canadezen... En allemaal wilden ze naar de Holland House. Because it's so fantastic. Um, Het uh, is echt een magneet. Dus we Nederlanders staan hier wel bekend als, als feestvarkers. In ieder geval mensen waar je terecht kan als je een leuke avond wil hebben. Ja, en, en jij bent dan nu als, als Nederlander zeg maar te gast in, uh, in Zuid-Korea. Wat valt je daar op? Um, dat... Ik wist niet heel goed wat ik moest verwachten. Ik dacht, nou ja, ik had gehoord. Die mensen zijn een beetje uh, netjes. En die zijn bang voor, voor vreemdelingen. En dat valt allemaal heel erg mee. Ze, ze vinden het fantastisch dat ze hier zijn. Dat wij hier zijn. Uh, ik heb ook uh, ja, met, uh, met een beetje uh, handen, voetenwerk uh, Kan ik wel communiceren. Engels praten ze heel slecht. Maar goed, dat, dat is niet zo heel erg. Mijn Koreaans is slechter dan hun Engels. <laughs> <laughs> en um, ze vinden het gewoon heel erg leuk. En ze proberen echt hun best te doen. Uh, de hotels hier, ja, die zijn anders dan wat we in Europa gewend zijn. Um, het zijn eigenlijk allemaal motels, dus heel simpel. Ze hebben bijvoorbeeld, er is geen kast hier in de kamer. En ik dacht, dat ligt vast aan mijn simpele motelletje. Maar uh, eigenlijk iedereen die ik hier spreek... die denkt, ja, er is geen kast. Dus uh, ja, ik leef nou deze drie weken uit een koffer. Um, maar goed, er zijn ergere dingen. Uh, en, en wat ja, wat heel erg schattig is... er is geen ontbijt hier. Want daar doen ze niet echt aan. Ontbijt bij een hotel, dat, dat, is, dat is onbekend. Dus wat heeft de eigenaar van dit hotel gedaan? Die heeft um, uh, European Breakfast gegoogeld... Uh, foto's daarvan afgedrukt en is langs alle restaurantjes die hier in de buurt <lacht> zitten uh, langs gegaan om dat te geven. Nou, probeer eens dat te maken. En een uh, paar dagen later is die uh, met, uh, met een Nederlander die hier uh, wat dingen regelt langs gegaan. Hebben ze al die ontbijtjes geproefd en degene die het beste is nou, daar zijn wij nu. Um, en vandaag zag ik ook dat de eigenaar van dat eetentje, dat is hier 200 meter vandaan, uh, zich ook eens waagt aan dat ontbijt met, met, zijn, uh, met zijn familie. Nou, dat vonden ze een beetje gek. En de yoghurt, daar wisten ze niet zo goed wat ze mee aan moesten. Die smeerden ze maar op hun brood. <lacht> nou, dat moeten wij dan misschien? Ja. Misschien ook maar eens gaan proberen. Ik weet niet of dat er een raar is. Het ja. maar, maar is het, uh, is het echt uh, croissantje, gebakken eitje, dat soort dingen? Wat je krijgt? Nee, is nee, dat nee, echt gelukt? Nee, het is toast. Uh, toast met uh, wat, wat spekjes en uh, plakje van die, van, die, van die fabrieks cheddar kaas. En uh, yoghurtje en een melkje. Maar het is hartstikke schattig en hartstikke leuk. En ik heb ook al, al uh, Koreaans ontbijt gekregen. Dan krijg je bijvoorbeeld uh, bimimbab kan je bestellen. Zo'n dus grote schaal met uh, gehakt en met rijst en wat groenten. En we, alles waar je eet, of het nou ochtends, middags, avonds is... je krijgt allemaal bijgerechtjes erbij met ingemaakte uh, kool. Dus kimchi is dat. En je hebt um, uh, uh, sesamblad met uh, marinade en een beetje rijst. En daar maak je een soort hapjes van. Dus dat is, uh, is een soort bijgerecht die je overal bij krijgt. En wordt dan weer aangevuld als het op is. Ja. We, we hoeven niet onder stoelen of banken te steken. Dat hoor je ook al wel een beetje, dat jij gek bent op eten. Uh, is er ja, al een re receptje? De... Uit, Wat zeg je? Ja, dat blijkt wel, hè? Ja, ja dat, dat blijkt inderdaad. Is er al een receptje dat zo stiekem in je koffer is gegleden... en mee naar huis gaat om thuis eens te testen? Ja, die biemenbap is wel echt fantastisch. Eigenlijk is dat, ja, je zou het een beetje kunnen omschrijven als de, de nasi hier in Korea. Dus het zijn volgens mij gewoon restjes die ze erin doen. En ja, die bijgerecht, die smaken, het gaat vooral om sesam en soja. Sesam, mm. olie en, en soja. Ja, en, rest, en heel veel knoflook. Dus uh, flink veel elkaar om eten hier, ja. Klinkt als een hele hartelijke ontvangst. Um, geldt dat voor alle nationaliteiten uh, daar in Korea? Wordt iedereen even hartelijk ontvangen als de Hollanders? Uh, ja, op zich wel. Ik heb wel gemerkt dat uh, de Russen die worden uitgelachen. Um, dus ook, er loopt op straat, er komen een groep Russen en mensen gaan zo... -hie -hie", staan ze. Ja, ik, ik weet niet wat daarachter zit, misschien is dat de historie, uh, misschien is dat uh, ja, de, de, de, alle dopingschandalen, geen idee, nee. Trouwens, dat hele oorlogsverleden dat is hier ook nog wel goed te merken. hoor, Want ik was even een stukje aan het hardlopen uh, uh, gisterochtend. Het was een vrij rustige dag uh, gisteren. Um, en dan heb je 200 meter achter het, het, het Hollandhuis. Daar is de zee. En langs de zee daar zie je bunkers, oude bunkers, nieuwe bunkers. Uh, en als je goed kijkt, zie je schuttersputjes verstopt in de duinen. En um, uh, het tank waar dan een, een, ja, hoe heet het, een uh, camouflage net over ligt. Ja, die oorlog mm -hmm. met Noord-Korea is officieel nog steeds bezig. Ja. En, uh, je merkt er eigenlijk niks van. Uh, ja, maar, maar als je goed kijkt, dan zie je toch wel sporen. Want nee, ze doen natuurlijk ook mee onder, onder gezamenlijke vlag. Dus uh, op sportief gebied zijn er in ieder geval stappen vooruit gemaakt. Ja, ook op cultureel gebied hoor. Want uh, we hebben het wel gehoord natuurlijk dat Noord-Koreaanse uh, orkest... met uh, van de 137 man, mm -hmm. uh, die, die, die traden hier op. Ik heb nog geprobeerd of ik er filmpjes van kon vinden op internet. Is niet te vinden. Maar... Um, in ons uh, vaste tentje, ons ontbijtentje, daar, uh, daar, daar gingen we ook even een, een klein uh, hapje lunchen. En, en daar stond het op de tv aan. Nou, die hele familie eromheen stond stonden te kijken. Want ze vonden het verdomd interessant. Uh, er zijn hier wel protesten geweest ook in de stad. Uh, tegen die, uh, ja, want het, sommige mensen zien het dan wel als propaganda. Kan ik ook wel bijeenkomen gezien de geschiedenis. Um, maar iedereen vond het vooral heel erg interessant. En ja, dat orkest dat speelt dan ook gewoon Beauty and the Beast en de Radetsky Mars. Uh, oh, uh, ja, toegankelijk. Ja, alles en nog wat. <laughs> ja, heel toegankelijk. Nog even toe een vraag om. Uh, Koreaanse ellende. Door... Ja? ja, om je moeder gerust te stellen. Want uh, uh, zij en ik zien allemaal foto's van uh, mensen in berenvellen op de tribunes, en uh, gevoerde slaapzakken en zo. Uh, is het echt zo koud en pak je je wel goed in? Ja, ik pak me heel goed in, hoor. Wees maar niet bang, mama. Je hoeft niet druk te maken. Nee, ik heb uh, thermokleding bij me. Die heb ik nog niet nodig gehad. Okay. Ik heb wel Gewoon handschoenen aan. En um, ik ben wel blij met mijn uh, een extra vlies-trui. Oeh, ja, dat kan ik geloven. Want het is min... Ja, min zes, denk ik zo. Ah, oh, dat is te ja. overzien. S'nacht min twintig dan. Jawel. Nou, oh, ja, het valt... Min... S'nachts is het... Ja, dan slaap ik. Ja. En dan is het bij jullie dag. Dus dat is dat ook leuk, hoor. Want, want bij jou is het nu... Uh, even kijken, kwart voor vijf. Hier is het uh, kwart voor één. Nou, fijne middag nog. Thomas van Vliet vanuit uh, Zuid-Korea, dankjewel. Achim. de zanger van BDI, die heeft wel eens toegegeven dat hij eigenlijk nog nooit een fatsoenlijke naam heeft kunnen verzinnen voor uh, welke band dan ook. Hij speelde in Oasis en in BDI en het, uh, was, hij zei always, it was a shit name anyway. Dat is toch fijn, dan maak je een plaat en dan maak je een goede plaat en dan doe je dat onder een verschrikkelijke naam. In ieder geval een naam die je zelf verschrikkelijk vindt. Uh, de Roller van BDI hier op uh, Radio 1 maakt het... Uh, 9 minuten voor 5 uur. En dan gaan we het hebben over je kapotte tv en je afgedankte koelkast. Je kan ze langs de weg zetten, uh, dan worden ze opgehaald. Maar verder kan je ze niet zomaar ergens neerzetten. Maar wil je van je uitgerangeerde containerschip of olietanker af... dan kan je hem ongestraft dumpen op het strand in Bangladesh. Tenminste, tot voor kort. Afgelopen donderdag heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam... zes maanden celstraf en een hoge geldboete geëist... tegen drie directeuren van de grootste rederij in Koel en V. Vriesvaart ter wereld, het Groningse Sea Trade. Die worden ervan verdacht ook zomaar schepen te hebben achtergelaten. Bijzonder, want dat maakt Nederland het eerste land in Europa dat uh, deze dumping van zeeschepen concreet probeert aan te pakken met een strafrechtszaak. Marlijn Hoegé is scheepvaartexpert. Marijn, goedemorgen. Goedemorgen. Even uh, toch voor het beeld. Hoe doe je dat, zo'n schip ergens dumpen? Nou, wat er, wat er eigenlijk gebeurt is dat het schip vaak wordt doorverkocht naar een, uh, een handelaar, een opkoper van oude, oude sloopschepen. En die wordt dan met uh, hoogwater een, uh, een strand opgevaren in Bangladesh of India. Uh, en dan met laagwater wordt het schip met snijbranden handmatig uh, uit elkaar gehaald. En hierbij komen heel veel uh, schadelijke stoffen erin, gassen en dampen uh, die, die, waar de arbeiders aan worden blootgesteld. En daarnaast droogt het schip vaak heel veel giftige stoffen... zoals asbest, PCB's, olieresten en dergelijke. En dat mag niet. Nee, dat, dat mag niet. Maar um, er is dus ja. niemand die daar staat te kijken... en zegt, ho ho meneer, dat is niet de bedoeling. En neemt u dat schip eens mee terug? Je kan het daar dus gewoon ongezien neerleggen, zo'n ding van 200 meter. Ja, er is zelfs een hele industrie uh, uh, speciaal hiervoor. Want het staal wordt, wordt hergebruikt in die landen... Um, en daarvoor is daar heel veel belangstelling om, om deze schepen op te kopen. Gewoon weg omdat het geld oplevert. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh, je vertelde al een heel klein beetje net uh, over wat het zo illegaal maakt, maar ligt dat nog eens een beetje toe? Nou, kijk, in Europa hebben we een verordening uh, tegen het overbrengen van afvalstoffen naar landen zoals India en Bangladesh. Uh, en een schip bevat in de structuur asbest, uh, zitten PCB's in, zware metalen. Uh, deze koelschepen van Citrate die bevatten ook nog eens koude middelen, zogenaamde hydrofluorfluor-koolwaterstoffen, HCFK's. Die tasten de ozonlaag aan. Daarom zijn ze bijvoorbeeld in koelkasten en dergelijke lang verboden. Uh, en deze afvalstoffen overbrengen naar een land als India of Bangladesh is verboden volgens de Europese uh, gemeenschap. Um, maar de, nou ja, er wordt uh, tot eigenlijk uh, afgelopen donderdag niet zoveel aan gedaan. Nee, het probleem is dat er, dat er mazen eigenlijk in de wet zitten, in ieder geval in de internationale wet- en regelgeving. Het is namelijk zo dat uh, je kunt een schip omvlaggen naar een goedkope vlaggenstaat, zoals bijvoorbeeld Panama of Liberië, of ook, ook Mongolië. Het heeft zelf niet eens een zee. Uh, deze vlaggen, die het voordeel dat ze goedkoper zijn, en ook de administratie van de vlaggen laat in met rust. Dus de controledruk is heel erg laag. Dus je kunt als Europese rederij een schip omvlaggen naar een Panamese vlag. Uh -huh. Vervolgens het onderweg met misschien nog ergens een tussenstop uh, in Afrika bijvoorbeeld. Uh, zo het strand van, van Bangladesh of op India opvaren. En meestal wordt het schip dan tussendoor ook nog eens verhandeld. En uh, voor haar laatste reis verkocht aan, bijvoorbeeld aan een cash buyer. Dus een opkoper van sloopschepen. Nou, de vlak van het schip is dan veranderd. De oorspronkelijke eigenaar is niet meer de laatste eigenaar. En op deze manier wordt de internationale regelgeving uh, omzeild. Het klinkt mij een beetje in de ogen bijna als de trucjes die ze ook gebruiken bij het belastingparadijs. Alleen dan met een schip. We doen zoveel mogelijk stapjes zodat het bijna niet meer terug te leiden is. Ja, ik denk dat er ook heel wat rederijen in de, in de Panama Papers uh, <laughs> staan. Ja, ja. Nederland is nu uh, eigenlijk het eerste, eerste land dat het dumpen van die uh, grote zeeschepen uh, aanpakt. Tenminste in Europa met een concrete uh, strafzaak. Geeft dat een soort signaal af naar Europa? Ja, kijk, er zijn wel eerder bestuursrechtelijke zaken geweest. Maar inderdaad, dit is de eerste keer dat het gaat om een strafrechtelijke procedure. Uh, dan zijn er ook andere sancties in beeld. En dat geeft zeker een stevig signaal af aan de, aan de sector dat deze vorm van uh, milieucriminaliteit met financieel gewin... dat dat echt niet langer kan. En ik kan een heel mooi voorbeeld stellen voor de rest van, uh, van Europa. Ja, denk je ook dat met, met zo'n arrest in de hand... dat er inderdaad sneller gehandeld zal worden... Ja, dat denk ik wel, want het geeft nu een, uh, een voorbeeld. Kijk, als, je weet, we weten natuurlijk nog niet wat de rechter gaat, uh, gaat beslissen, maar als, als die van mening is dat hier inderdaad in strijd gehandeld is met die afvalwetgeving, nou dan, dan biedt dit wellicht ook openingen voor, voor andere landen om, uh, om dit aan te pakken. Want in, in Nederland zijn gaat het om, om enkele uh, redenen en enkele schepen, maar in Duitsland is het probleem veel groter bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. en Hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel groter hebben we het dan in Duitsland bijvoorbeeld? Nou, ik weet geen exacte getallen, maar als het bijvoorbeeld in Nederland om enkele schepen gaat, dan gaat het daar om tientallen schepen, die van Duitse reders naar de, de sloop Want deze rechtszaak, he, die gaat ook over het dumpen van vier schepen in 2012. Uh, verwacht je ook dat dat er dan nog meer worden? Nou, of dat het voor deze rechtszaak meer worden, denk ik niet, want het gaat inderdaad om die, uh, om die vier schepen. Uh, wat ik wel weet, is dat uh, er van Sea-Trade ook in 2017 nog twee schepen naar India zijn gegaan. En die liggen daar nu nog steeds? Ja, of ze zijn al uit elkaar gehaald. Ze zijn geloof ik in augustus gekomen. Uh, uh, kijk, wat, wat wij proberen te doen. Ik uh, werk voor Stichting de Noordzee. En we zijn lid ook van het NGO Shipbreaking Platform. Mm -hmm. En die publiceren jaarlijks een lijst. met rederijen en hun schepen die op de sloopstranden terecht zijn gekomen. En op deze lijst, die komt over twee weken, komt die, uh, wordt die gepubliceerd. Uh, en daar staan dus ook weer twee schepen als in. Dat lijkt me niet per se goed nieuws. Dat ze dus toch ondanks een lopende rechtszaak nog mee doorgaan. Ja, kijk, ik weet niet precies de details uh, hiervan. Maar het zou kunnen dat, uh, dat er inderdaad gebruik gemaakt is van uh, bijvoorbeeld een andere vlak. Of dat het schip niet uit Europa vertrokken is. Uh, en, en dat is ook cruciaal bij de handhaving van deze wet. Is dat het schip uit een Europese haven vertrokken moet zijn. Naar de sloopstanden in, uh, in Bangladesh of India. Ja, uh, in hoeverre kunnen we eigenlijk uh, in Nederland zo'n schip uh, ontmantelen? Nou, op zich zou het in Nederland ook, uh, ook kunnen. Uh, het probleem is alleen dat de kosten hier hoger zijn... en de prijs die uh, voor het staal betaald wordt, die is vele malen lager. Uh, en er is heel veel geld mee gemoeid, zoals je al zei... want die oude schepen zijn echt miljoenen waard. Mm -hmm. Het verschil tussen een schip verkopen voor de sloop in bijvoorbeeld India... ...en het op een schone en veilige manier recyclen in Europa... ...dat kan al op oplopen tot enkele miljoenen... ...afhankelijk van de grootte van het schip. Ja. Dus het is echt puur een economische kwestie. Dus we, we, we moeten daar eigenlijk nog iets aan gaan doen... ...om te kijken of dat we het goedkoper kunnen maken... ...en anders eh, nou, regels stellen... ...dat ze in ieder geval niet zomaar meer naar India gaan. Ja, precies. Kijk, nu, nu heeft deze zeg maar de recyclingsector een, een slechte naam... ...door die praktijken die, die, die daar spelen... Maar als dit nou op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier gebeurt, dan is dat helemaal niet nodig. Je kan het zelfs bijdragen aan de circulaire economie die we in Europa willen. Uh, ik denk dat we het nog vaker over gaan hebben. Uh, Marijn dank scheepvaartexpert, dankjewel. Graag gedaan. Uh, het eerste uur van Fris zit er bijna op. Het is uh, nu uh, 20 seconden voor 5 uur. Zometeen gaan we het onder andere hebben over uh, Chris Froome. Want uh, ja, die mag toch weer mee gaan doen aan de Ruta del Sol. Terwijl die al lichtelijk wordt verdacht van uh, nou, in ieder geval een astmapufje te veel. Of dat een goed idee is, dat uh, hoort u zo na het nieuws van 5 uur hier op Radio 1.